De gemeente wat verzocht is, Engel van Zalm, 74 de versen 20 en 21. Laat elk verdrukt uw bijstand eens en lang. Laat, laat uw volk niet schaamrood wederkeren, maar wil van hen ellende en noodruft weren, Reis op, o God, reis op, toon uw gezag. Betwist uw zaak, wees onze pleitbeslechter. beslechter. Het is meer dan tijd, gedenk, o hoogste rechter. Wat smaad de dwaas u aandoet, dag op dag. Psalm 74, vers 20 en 21. Dat soort zou worden gelezen uit 2 Samuel, het tiende hoofdstuk, vers 6 tot en met 19. 2 Samuel 10, vers 6 tot en met 19. Toen nu de kinderen Ammons zagen, dat zij zich bij David stenkende gemaakt hadden, zonden de kinderen Ammons heen en huurden van de Syriërs van Beth Rechob en van de Syriërs van Zoba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 En hij zeide, zo de Syriërs mij sterk zullen zijn, zo zult gij mij komen verlassen. En zo de kinderen aan ons u te sterk zullen zijn, zo zal ik komen om u te verlassen. Wees sterk en laat ons sterk zijn voor ons volk en voor de steden, onze schat. De Heer, nu doe wat goed is in zijn ogen. Toen naderde Joab... En het volk dat bij hem was tot de strijd tegen de Syriërs, en zij vlogen voor zijn aangezicht. Als de kinderen Ammons zagen dat de Syriërs vlooden, vlooden zij ook voor het aangezicht van Abisai, en kwamen in de stad. En Joab keerde weder van de kinderen Ammons en kwam te Jeruzalem. Toen de Syriërs zagen dat zij voor Israëls aangezicht verslaag, geslagen waren, zo vergaden ze zich weder tezamen. En Hadar Ezar zond heen en deed de Syriërs uitkomen die op geenen zijde der rivier zijn. En ze kwamen te Helam en Sobach, Hadar Ezars krijgsovers de toog voor hun aangezicht heen. Als dat David werd aangezegd, verzamelde hij gans Israël en toog over de Jordaan en kwam te Helam. En de Syriërs stelden de slagorde tegen David en streden met hem. Maar de Syriërs vloodden voor het Israëls aangezicht. En David versloeg van de Syriërs 700 wagens en 40.000 ruiters. Daartoe sloeg hij bag een krijgsoverste, dat hij al daar stierf. Toen hij al de koningen die Adar Esa's knechten waren, zagen dat zij voor Israëls aangezicht geslagen waren, maakten zij vrede met Israël en dienden hem en de Syriërs vrezen de kinderen Amons meer te verlossen. Onze hulp.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 U zijt de heilige, de heerlijke, de onkreukbare, rechtvaardig heilige en heilige, rechtvaardige God bij wie een ontoegankelijk licht is, voor wie geen vlees bestaan kan en die nogthans u wilt openbaren. En dan in de weg van het genadeverbond. In hem die het hoofd is en zijn gemeente kocht met de dure prijs van zijn harte bloed. Die uw arbeid op aarde verheerlijken zal tot de dag waarin uw gemeente in alle voltalligheid samen zal zijn. En u komen zal op de wolken om gericht te houden. De laatste slag te slaan op deze aarde. Want u moet als koning heersen. Totdat u uw vijanden zal hebben gezet. Tot een voetbank van uw heilige voeten. Wanneer u vanavond ons samenbrengt. Op deze plaats is er nog een bewijs dat u arbeidt aan de voltooiing van uw godsrijk. Dat de einden van de aarde zullen zien het heil van u, de eeuwige God. En dat u waar zult te maken, ze komen aan door het goddelijke licht geleid... Om het te nakroos dat de Heer wordt toebereid te melden, het heil van uw gerechtigheid en uw grote daden. Want wanneer we vanavond samen zijn, dan zijn we onder de bediening van het woord. Het is uw heerlijkheid aan de rechterhand van uw vader om uw koninklijke macht te betonen in de prediking. Want u rijdt op het paard uw overwinning. Om uw heerlijkheid te tonen in uw priestelijke macht. Om in de bedekking van het bloed uw gemeente te aanschouwen. Maar ook als de grote voorspraak en voorbidder aan de rechterhand van uw vader. Maar u zijt ook die grote profeet en leraar die de verborgenheden van vaders raad uitvoert en daartoe de prediking wil gebruiken in uw profetische heerlijkheid. En nu zijn we vanavond samen, heren, onder die bediening van het woord, van u biddend of het u believen mocht dit woord dienstbaar te stellen, hoewel het altijd doet, hetgeen dat u behaagt, want gelijk de regen nederdalende indringt, is uw woord al zo, zal uw woord ook zijn. Dat zal niet ledig weerkeren, dat zal doen hetgeen dat u behaagt. Maar dat er vanavond zij indien in het uw believen mogen tot wederbarende genade... We zijn immers in het woord der waarheid geleerd dat u wederbaar door het woord uw kracht. En met u dan bijzonder onze jonge mensen gedenken. Nog arbeiden in onze jeugd. En ze nog toebrengen. Kon het u behagen uit alle geslachten. Maar omdat u die grote uitdeler zijt naar uw goddelijke vrijmacht. Dat er vele gebonden werden aan u. ...koninklijke zegenwagen... ...maar denk ook aan uw erfenis... ...we hebben gezongen... ...van de strijd... ...en voorwaar... u heren dat is... ...naar het woord uw toezegging. ...ze komen allen uit de grote verdrukking... ...heeft de mens niet de strijd... ...op aarde zijn... ...zijn dagen niet als de dagen... ...van de dagloner... ...en de kerk worstelt... ...tegen een driehoofdige doodsvijand... Maar nu zijt u die triomfeerde, die over dood, hel en graf triomfeerde en de functie ervan door uw geest doet kennen in de harten van uw keurlingen hier op de aarde tot zaligheid, maar ook tot leiding. In de oefeningen van het geloof en ook in de diepte, diepten waarin u de uwen komt te leiden. In die onbegrijpelijke wegen. En nogthans waar zal maken: een volk dat in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En die wonen in het dal van de schaduwen van de dood, zal toch het licht opgaan. Vanavond ligt een deel van Davids leven. Een deel van Davids volk tot behandeling voor ons. Maar bovenal de strijd om medere David, gezalfd met de geest zonder maat. Gedenk deze doopouders met hun toebetrouwde kinderen. Ze staan voor het moment om een eed uit te spreken. Uw gemeente is ja, ja en nee, nee. Een eet voor u, de Heere, om de kinderen in de voorzijde leer, naar vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Bent het dus op, Heere, dat die eet in de grote eeuwigheid niet tegen ons zijn zal. Dat we wel beloofden, maar niet vervulden. En dat we in wezen een leugen. Voor u aangezicht staan. Heer, er is een erfdeel op aarde die het weet. En die daarom u benodigt. Vooral in het gezinsleven. En wil ze daartoe gedenken. U gaf de moeders aanvankelijk herstel. wel het jonge zaad van de gemeente tellen. Als in Israël ingelijfd Doet ze de naam van Sion's kinderen dragen. Denk aan de noden, de zorgen die we betrouwen. Deze week weer een bericht. Man en vader in de kracht van zijn leven, 55 jaar. De eeuwigheid moeten aandoen. Familie, kinderen zitten in het midden van de gemeente. Wij willen ze u betrouwen, oh heren. Ook wanneer zaterdag de klokken zullen getuigen dat het graf niet zegt, het is genoeg. Sterk de weduwe dat u betonen mogen in de harten der kinderen te arbeiden. In koning de kerk kregen ook een bericht, een dochterke, gezin van Ede, die deze dag is opgenomen in het ziekenhuis in Ede, maar u kent dat jonge leventje. Dat u het gedenken behoeden bewaren, middelen zegenend gebruiken en ook daarin betonen dat het noodgeschreid door u wordt gehoord en verhoord bevestigen het woord over wat heerlijk is, is beschutting. Sterk, allen die deze dag dienen in uw kerk, helpt uw knecht vanavond in de bediening van het woord, om uw naams en verbonds wil, amen. We lezen, Formulier. om de heilige dood te bedienen aan de kinderen, de hoogzaam van de leer, de heilige doopt is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen en dat storend zijn. Zodat wij in het rijk gods die kunnen komen te zijn waarvan nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en we met het water waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen.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 En ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenend hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven om zullen gesteld worden.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 tot een eeuwig verbonden om u te zijn tot een God en u zaat na u. Je betuigt ook Peters in handelingen 2 vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die er verder zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden. Terwijl ik een zegen des verbonds en de gerechtigheid des geloos was, gelijk ook Christus hen omhoog de handen opgelegd en gezegend heeft. Naar Marcus 10, vers 16. Terwijl nu de doop in de plaats der besnijden is gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen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 Die gij die naar uw streng oordeelde ongelovige en onrechtvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noachse nachts zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, die gij die de verstokte vare om met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd.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 Hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan alle hangen de ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen of niet bekend Dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn er gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of voor de leer, die in het oude nieuwe testament en in de artikelen in het artikel in christelijke Geloos, begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend, de waarachtige en de volkomende leer de zaligheid te wezen. En ten derde, of u niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn waarvan gevader vader en moeder zijt, en de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen, en te helpen onderwijzen. En geliefde ouders, wat is daar op uw antwoord? Ja. Ja. Ouders. In het leven... ...wordt de mens... ...vaak... ...voor een keus gesteld... Ik weet er niet van onderuit. Je kan niet zeggen, nou ja, het is ja of nee. Daar sta je dikwijls voor. Ook in de opvoeding van je kinderen. Dus op je arm gaat dat nog wel een beetje. Maar als we wat groter worden, het is ja of nee. Ja? Dat is een keus. Het is dus wel zo dat in de diepte van de val de mens een keus gemaakt heeft. En door die keus van God af... is alles wat buiten God afspeelt... eigenlijk altijd een keus... zonder God. Maar vanavond... lees ik in het evangelie van Lucas... dat Jezus... zijn jongeren ook een keus voorstelt. En dan zegt hij dit... Wat niet voor is, is tegen. Nou nou, dat is toch nogal een hele waarheid. Maar uit de mond van hem die daar waarheid getuigenis geeft, is het wel zeer ingrijpend. Want de jongeren die hebben een vraag aan hem voorgelegd. Over degene die hem volgen. En dat stond in verband met dat Jezus kinderkens nam en in het midden van hun stelde en gezegd heeft, indien ge niet wordt gelijk een kinderke. Je kan dat koninkrijk gods niet ingaan. En dan komt die ontzaglijke waarheid, die niet voor is tegen en die wij dan niet vergadert, die verstrooit. U zegt, ik denk dat u meedenkt als er wat tegen u gezegd wordt, het is toch een kleine zaak als u vanavond hier staat voor het aangezette sferen. U hebt nu ook gekozen. Ja. In koninkrijk God zegt Jezus is je ja ja en je nee nee. Terecht is het dus als een eetzwering voor de Heer. Weet u dan? U hebt vandaag een eed Ja. In die voorzijde leer. Die dus in dat formulier gelezen is. Ik heb u de doopzitting gevraagd, ouders. Lees dat formulier eens. Want dan moet u straks ja op zeggen. En u hebt vanavond denk ik ja gezegd. Dus u weet waarop u ja ging zeggen. En ik zeg, dat is een eetje in de voorzijde leer, gelukkig dat er wat bij staat, ouders naar uw vermogen want dat vermogen van ons dat is beperkt, zeer beperkt, maar toch naar dat vermogen, naar die mogelijkheid die God u gaf in uw gaven en mogelijkheden wat was dat voor een leer dan? Wel dat u en uw kinderen in dat rijk Gods niet kunnen komen. Tenzij ze van nieuws geboren worden. Ja, heb u gezegd. Ja. U bekent vanavond dat er in uw kinderen een goddelijk wonder gebeuren moet. Vraag. Of u de heren daar wel eens lastig omgevallen hebt. En of u bij de wieg van uw kind het gewicht van de eeuwigheid gevoeld hebt. Een schepsel voor de grote eeuwigheid. Ja, in die verzekering. Naar uw vermogen doen helpen. Dat betekent dat de heren naast de ouders ook het gezag van de ambten plaatste. En die eetsvering die komt straks terug. U en uw kinderen. Zowaar als u hier staat met uw kind straks. Zowaar zult u met uw kinderen staan. In die grote dag. Voor de troon van God. En zal de Heer zeggen. November 2002. Heb ik beluisterd. Ja. En. Dat dan het ja woord. Niet tegen u getuigen. Gemeente, hoe vaak heb u al ja gezegd? U, uw kinderen, en welke omstandigheden van het leven ook? Zou die eedswering Gods gaan wegen in ons leven? Opdat we voor die God die niet liegen kan, ook dat ja zouden leren kennen. Dat ja die mij aanroep in de nood die vindt mijn gunst om eindig groot te gaan de ouders naar de bediening van de doop toezingen uit 134 Zere Zegen op Udaal en dat gaan we dan staande zingen naar de doop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 Jasper, ik doop u in de naam des vaders, en des zoons, en des heilige geestes. Willem, ik doop u in de naam des vaders, en des zoons. En dat heilige geest. Wieger Bertien. Ik doop u. In de naam des vaders. De Zoons En dat heilige geest. Hermanus Martinus. Ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Amen.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 tot lidmaten van uw enige geboren zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ook dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij willen u ook door hem, uw lieve zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijke godszalen geluk opgevoed worden. En in de nere Jezus Christus wassen en toenemen opdat ze uw vaderlijke goedheid en warmhartigheid, die ge deze kinderen, en ons allen bewezen hebt mogen bekennen,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 Psalm 79, vers 5, vers 6, noem u 79. Waarom zou zich daar heidende macht vermeerden uw hoog gezag door bittere schimp onteren? hoort naar hen die in gevangenis kwijnen. 79, 65, We zingen de collecte. Wanneer we gaan zingen, dan kunt u de kinderen, de gemeente uitdragen. 79, 5, 6. de tekst voor dit uur in vervolg van onze bijbellezing over de man naar Gods hart. Bepaalde ons bij het tiende hoofdstuk uit het tweede boek van Samuel. Vorige keer heb ik een begin gemaakt met dit hoofdstuk. Ik wil nu bijzonder uw aandacht vragen voor het laatste gedeelte. Kwijs u naar vers 12, 2 Samuel 10 vers 12, we lezen de schrift, wees sterk, dat we ons sterk zijn voor ons volk en voor de steden onze schots, de Heerde nu doe wat goed is in zijn ogen. David strijd is dus de strijd van Sions koning, thema. David's strijd is de strijd van Sion's koning, bepaal u bij drie hoofdzaken een onbegeerde strijd, opgedrongen strijd, gestreden strijd. Punten komen terug, zoals u beluistert. David's strijd is de strijd van Sion's koning, onbegeerde is die strijd. Gods volk zijn toch uw vechters, toch van God verloren hebt dan vecht je toch niet meer, of wel. Nogdanks een opgedrongen strijd. Dat betekent niet schuw als de strijd er is. En gestreden. Ja, het zijn geen lange afstandswapens waar de kerk bij betrokken wordt. Schreef brengt ons bij drie plaatsen. Als het de vorige keer was, kon zijn, ik weet het niet dan is dit hoofdstuk eigenlijk uh, het hoofdstuk wat ons verschillende gedachten doet zien, wat ons verschillende plaatsen doet zien, waar verschillende gebeurtenissen plaatsvinden. Want we weten dat in de eerste plaats Jeruzalem de aandacht vraagt. Jeruzalem, waar David wacht op de tijding van zijn gezanten... Die hij gezonden heeft naar de Ammonieten. Ik heb u gezegd: het broedervolk, als mijn Moab, van hetzelfde geslacht waar Abraham uit voorkwam. En dat broedervolk, het is rouw, nu is de koning is weggevallen. Ik heb u dat de vorige keer duidelijk gemaakt. Dus koning Nahas is gestorven, zijn zoon is op de troon en David stuurt gezanten, gezanten om mee te denken, mee te leven, met geschenken de liefde te betonen. En hij wacht op een bericht dat die gezanten terugkomen. Zullen mededeling doen hoe die rouw daar verwerkt is. En met welke plechtigheden dat er gebeurd is. En hoe die zoon van Nahas wel op een bijzondere wijze zijn waardering zal hebben uitgesproken. Voor, voor het meeleven van David. Maar, ik heb u de vorige keer er iets van gezegd. Toen zijn die gezanten niet teruggekomen. Er zijn door die gezanten mensen gestuurd naar het koningshof. En die hebben een boodschap gebracht. Waar David niet op gerekend heeft. Er staat geschreven de schrift. Voor mijn liefde staan ze me tegen. Mijn volk waarmee heb ik u vermoeid. Wat heb ik u misdaan. Waarom zegt mijn volk, we zijn heren en we zullen tot u niet genaken. En die hebben daarvoor de troon van David een ingrijpende boodschap gebracht. Ze hebben gezegd, David, we hebben een boodschap van uw gezanten. En ik heb u de vorige keer gezegd, dat waren de vertegenwoordiging van zijn landsregering, zijn raadslieden. De hogen van zijn leger zijn daarbij geweest. Prachtig gezantschap. Maar dat gezandschap, dat is daar door de zoon van Nahas vernederd. Ze hebben de baard afgeschoren, midden door, weet u. Ze hebben de kleding tot op de heup weggesneden. En ze hebben die mannen weggestuurd. en Hebben die mannen weggejaagd. En die zijn met hoon en spot en schande, zijn ze de stad uitgedreven, die zitten nou in Jericho. Maar dat weet u toch nog van de vorige keer. Ja. Dat is één plaats waar we de aandacht aan hebben. David heeft erop gereageerd. Dat kan ook niet achterblijven. Niet waar? Daarom liet ik u zingen van de smaad en de hoon en de spot. Het tweede wat onze aandacht moet vragen vanavond en ik moet keuze maken dat begrijpt u wel. Dat voedt ons daar bij Jericho. Want daar zitten die gezanten van de koning. In Smaat en in Hoon. Dat is onmerkelijk. Want daar kunnen ze niks aan doen. Nee. Die mensen hebben alleen maar de opdracht uitgevoerd van hun koning. Ze zijn in gewilligheid zijn ze uitgegaan. En ze hebben... De troonzaal gezien van de koning. En daar hebben ze het meeleven willen betonen. En in de boodschap van vrede en liefde gebracht. Maar dan zijn ze gevangen genomen. Zijn ze bruut. Zijn ze beetgepakt. En er is een ontzaglijke zaak gebeurd. En daar zitten ze nu. Daar in Jericho daar kunnen ze niks aan doen, want de smaat in de oom die over Gods kerk gaat, kan je ook zeg maar niks aan doen. Maar vanwege de gemeenschap met hun koning, is dat een deeltje. Hoort u daar ook rekening mee? We zeggen natuurlijk met Paulus nog wel eens na, zo wij met hem lijden. Maar dat is een breed terrein. Ze hebben mij gesmaakt en ze zullen u smaten, ze hebben mij vervolgd en ze zullen u vervolgen. En indien ze dat mij de meester gedaan hebben dan, ja, daar zitten ze dan toch maar. Half afgeschoren buit. en kleding die afgesneden zijn. En ik heb u de vorige keer gezegd, al oh die kleding, daar was nogal wat aan te doen. Want dat laat zich natuurlijk best in denken dat David... toen hij naar deze mensen de boodschap bracht, blijft daar... ze hebben een boodschap van de koning gekregen, blijven. Hij weet dus van hun af. De smadingen dergenen die u smaden, die zijn op mij gevallen. Ik weet waar je bent. Dat is in de eerste plaats. En in de tweede plaats... Blijf daar. Een plekje waar ze onder de gunst mogen verblijven. En ze mogen er blijven totdat hun baarden gewassen zijn. Ja? Nu kan je daarover gaan nadenken. Je kan daarover theologisch gaan denken, over die betekenis. En dan natuurlijk het verband zien. Ik zie die mannen en die worden herkleed... Met kleding van het Koningshof. Hebben ze niet gekocht, niet gewerkt. Hebben ze gekregen. En dan kan je gaan denken over Jesaja. Hij heeft mij bekleed met de klederen de zelfs En de man van de der gerechtigheid heeft mij mee omgedaan. Kan je allemaal bijhalen. Maar ik heb zitten denken. En dat vond ik moeilijk. Dat vond ik verschrikkelijk moeilijk. Over die tijd, ziet u. dat die mannen daar waren. In de gunst van de koning in de afzondering. Om daar in alle stilte te wachten op de boodschap dat ze weer naar het Koningshof mogen terugkeren. De tijd dat ze daar geweest zijn, die laat zich best er berekenen. Zoals Israël dat droeg, die baard die moest eraf en toen moest hij weer groeien, weet je wel. Dat hij weer toonbaar was, dat hun eer hersteld werd. Want daar ging het om, want ik heb u de vorige keer gezegd. Ze hebben ze onteerd. Ze hebben hun smaadheid aangedaan. En nu mogen ze er blijven, totdat ze op bevel van de en hij was het die mijn heil bewerkte. Het is lovig en mijn leven lang. En men hoort daar vrome tenten weer galmen van hulp en ons aangebracht. Ik ben wel eens jaloers of zulke. Die in de verborgen omgangen met de Heer mogen delen. In de weg van druk, kruis en smaad. Dat is de tweede partij. En die derde partij. Die in dit hoofdstuk mijn aandacht vraagt. Eerst in Jeruzalem. Nu bij de Jordaan. Daar bij Jericho. En nu gaan we het lang van Ammon in. En het lang van Ammon. Daar hebben ze de vingers. En haar handen gevreven. Jongen, jonge, jonge. Dat hebben ze dan toch maar gedaan. Hè? Wat geef je om die koning? En wat geef je om dat volk? En wat geef je om die gezanten? En wat geef je om die boodschap? En wat geef je om die weldaden? We hebben toch ons eigen leven? Dat is toch de vrucht van de val? Niemand zal koning over ons zijn? Ja. Maar ja, ook zij hebben natuurlijk begrepen dat er grenzen zijn. De toelaatbaarheid. hoe wat waar is, wat een apostel zegt dat God met veel langmoedigheid verdragen heeft, de vaten tot de toren toebereid, is het daar in dat Koningshof behoorlijk benauwd geworden, zal u lezen? Ik lees in de schrift even het verband. Als ze dit David lieten weten, zo zonk hij hun tegemoet. Maar deze mannen waren zeer beschaamd en de koning zei, De blijft de Jericho totdat uw baard weder gewassen zal zijn. Kom dan weder. Toen u de kinderen Ammons, en dan nou gaan we naar Ammon, ten oosten van de Zuidzee, daar wonen ze. Ik heb de vorige keer over dat volk met u gesproken en over hun dodelijke vijandschap. En dat ondanks alles ze die vijandschap maar niet prijs willen en kunnen geven. Dat is een verschrikking. Als een mens vijandschap niet prijsgeven kan, dat is verschrikkelijk. Hoe is het daar in die hoofdstuk, die hoofdstad daar in het land van Ammon... Toen u de kinderen Ammons zagen, dat ze zich bij David stinkende gemaakt hadden. Je vindt dat ook nog een keertje terug in Genesis, weet u wel. Als Jacob dat zegt, als de zonen Levi en Simeon terugkomen en ze daar in Sichem de zaak uitgemoord hebben. En ze met het bloed aan hun zwaard Tent van vader Jacob binnenkomen. En hij tegen zijn zonen zegt: Je hebt me stinkende gemaakt. Of dacht je dat Gods kinderen. geen kinderen kunnen hebben? Die dodelijk vijandig zijn? Nou. En toen heeft ook Jacob gezegd: Stinkende heb je me gemaakt. En hier kom ik dan zelf de Hebreeuwse grondwoord tegen. Eigenlijk wil ik zeggen, nu hebben ze geen bestaan meer. Ze vrezen de toren van de koning. En ze vrezen dat de gevolgen van hun dwaasheid ze niet zal meevallen. Ze weten dat ze schuldig zijn. Ze weten dat ze gegrepen hebben naar de gezanten. Ze weten dat ze daarmee de koning aangetast hebben. Ze weten dat ze de boodschap verworpen hebben. De liefde verworpen hebben. En dan zou je zeggen, mensen geef het op. Scheid eruit. Zend gezanten naar die koning tegen wie je gezondigd hebt. Ga ze een boodschap brengen. Wij hebben gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik heer uw gramschap dubbelwaardig. Kerk aan schuld die u tot straf bewoog. U doen is rein. U vonnis is schansrechtvaardig. Maar dat doet ze niet. Maar dat doen ze niet. Wat dan? Dan maar in stille dodelijke leidelijkheid afwachten. Wat er allemaal is gekomen? Dan zien we het wel... Ook dat niet, wat dan wel? Wel een teken wat de mens is en wat de mens doet en hoe de mens leeft. Want wetende de toren van de koning, bewust dat ze de boodschap verworpen hebben, doorleeft dat ze smaad en schande aan koningsgezanten hebben gedaan wenden ze zich om te mobiliseren <coughs> nog scherper nog vijandiger nog meer je wapenen en probeer je door te gaan in je strijd tegen de koning dat is een beeld dat ga ik uitklaren met u. Ik heb er ook een boodschap in gelezen. Eigenlijk twee boodschappen. In de eerste plaats. Dat de mens der zonde overtuigd kan zijn van zijn dwaasheid tegen God gezondigd hebben. Dat de mens de indrukken in zijn hart kan hebben. Dat hij te ver gegaan is. Dat er momenten in zijn leven zijn. Dat hij denkt, dat zal me niet mee invallen. Als ik straks voor God moet komen. Zover. En dan. En dan toch. Doorgaan. Doorgaan. En bitter. Nee, nog veel erger. Want ik heb u wat gelezen. Ik heb u gelezen in de schrift. De woorden van Joab. De krijgsoverste van David, die zegt, wees sterk, laat ons sterk zijn voor ons volk. En voor de steden onze schots. de Heer in doet wat goed is in zijn ogen. Wat de bedoeling was van de Ammonieten, dat volk van God, dat moet uitgeroeid worden. En die koning en dat koninkrijk gaan we doen. En al die vaste steden, kom daarop terug. Die gaan we met de grond gelijk maken. Eenvoudiger uitgedrukt. Alles wat van God is uitroeien. Dacht u dat de vijandschap van de mens minder is dan van die Ammonieten? Hoe lang gaat u al door om de nodigingen van het woord? De boodschappen van Schoningshuis, van Schoningshof. hoe vaak hebt u ze al gehoord? Hoe vaak hebt u verkeerd wanneer de weldaden van Schoningshof u werden voorgehouden? Hoe vaak hebt u al beluisterd dat u geen lust heeft in uw dood, maar daarin dat u bekeerd wordt? Hoe vaak is al tegen u gezegd, wend u naar mij toe en wordt behouden. O alle geëenden van de aarde, want ik ben God en niemand meer. Hoe vaak heb u de versen tegen die God verheven. En hoe lang denkt u het tegen God vol te houden. Die ammonieten die ons zien iets om in hun dodelijke vijandschap tegen God, tegen zijn woord... tegen de nodigingen van het woord, tegen de weldaden van het koninkrijk... zich tot het uiterste te verzetten. En wat doen die ammonieten? We weten dat David een leven van strijd achter zich had. We weten dat hij de oorlogen des heren gevoerd heeft... Wij weten dat de Heer om op een wonderlijke wijze zijn koninkrijk bevestigd heeft. Wij weten dat God hem gezalfd heeft met een eeuwige zon. Maar wij weten ook dat de strijd naar de zalving van de koning verder gaat. Anders dan dat hij verwacht had. Nu komt er van een broedervolk opstand... Waarvan de vorige slachten de Heer hebben gediend en de Heer hebben gevreesd. O gemeente, kinderen van kinderen Gods. Weet u dat? Een nazaad van een geslacht dat eenmaal uit Abraham in zijn vorige slag gesproken... de Heer vreesde en diende. En dat nageslacht. Als een broedervolk heen wezen in wezen. en de bron van dezelfde bloedgemeenschap. heeft de verzenen tegen mij verheven. Wat doen ze? Ach, het is u alles voorgelezen. En toen u de kinderen nam ons zagen. dat ze zich bij David stinkende gemaakt hadden. zonder de kinderen nam ons heen. huurden van de Syriërs van dat reeggob. En van de Syriërs van Zoba 20.000 voet, voets. En van de koning Maagha duizend man. En van de mannen top 12.000 man. Een machtig leger. Samenstellen. En daar heb je toch wat van over om tegen God in te gaan. Daar verkoop je toch alles voor om een vol te houden tegen God. Of niet? Duizenden. Hebben zich gemobiliseerd. En ze weten het. Ze hebben zich stinkende gemaakt. En ze gaan door. In de bittere opstand. En, en ze ontzien niets. Het laatste van hun bezittingen. Zouden ze ervoor over hebben. Om die koning en zijn azaat uit te roeien. Nou weet je waar de wereld mee bezig is. En de godsdienst. Ik kan ook een opmerking. Lesjes te over. Weet je wat ik ook hierin gelezen heb? Dat er op aarde een volk is. Die de keer Die God verloren heeft. Kijk wat hier staat hij Stinkende gemaakt. Je onmogelijk gemaakt. Er blijft geen nagelschrap ruimte meer over. Als God je schoolbrief dus waarlijk thuis brengt en wanneer je schoolbrief dus waarlijk schoolbrief voor God wordt en weet je wat er dan voor onderscheid is mensen die ammonieten, nee die wapenen zeggen, duizenden soldaten worden ingehuurd, dat kost nogal wat er staat in de koningin 2 kroningen 89 staat het Honderd talenten zilver. Een schat van bezittingen, mensen. Om vol te houden in de strijd. Maar ik heb u gezegd: er is een volk op aarding. Die worden verwaardigd. het eens een keertje op te geven. Door God, voor God ingewonnen. Ontdekt aan de opstand en vijandschap, en tegenstand mag ik het zeggen zo ik hoop dat je erbij valt vanavond eer God de mens bekeert zou die zich doodgevochten hebben tegen God bij het mee eens volk God vindt God de mens in zijn vriendschap dan heb ik altijd vergeefs gepreekt vindt God de mens die God wil en begeert en ik altijd gelogen mensen God vindt de mens in zijn totale opstand en vijandschap tegen God maar nu dat aanbiddelijke wonder je hebt me overmocht en ik ben overmocht geworden dat is een erfenis die geen wapens inhuurt maar die zijn wapens mag inleveren ja ik had het eens een keer in van gepreekt. Ja, dat er een volk is die zijn wapens inlevert. En ik kwam bij het oude ophoekje ruiten. Ik nog jongen. Ze zijn mijn jongen, kom eens bij me zitten. Als een wonder hoor. Dat je je wapens voor God inleveren mag. Weet je wat een stukje van mijn leven is? Zo letterlijk hoor. Ze dus zegt toen God me te sterk werd. Toen heeft hij... Een wonderlijke zaak gedaan. Ze zegt, mijn wapens ten dele ingeleverd, zeker. Maar ik moest inleveren, en leren dat hij ze uit mijn vingers getimmerd heeft. Duidelijk. Uit mijn vingers schmerd, zegt ze. Want ze heeft later in de leven moeten ervaren dat ik hier mijn wapens neerleg en ze daar weer op raap, begrijp je maar wat een wonder wanneer we het dus een keertje voor God mogen opgeven. Dan mobiliseren we niet meer. Nee, ik lees in de schrift en ik zal ze voeren met smeking en geween. Dan is het waar als de Heer trekt. Met koorden der liefde en met mensenzelen. En ze zullen komen met smeeking en geween, zal ik ze voeren. Ik zal ze leiden in een rechte weg, waarin ze zich niet zullen stoten. Maar ik ben Israël tot een vader. En Ephraim is me weer. Wat een wonder voor God het verloren. Dat is de les die hier gekend wordt. De wapens verspeeld. En dan denk ik aan die knechten van Ben, he, dat he. die zijn toen gekomen met de code van de veroordeling. En als je de code van je veroordeling om je nek hebt, heb je geen wapens meer. En ben je domme En dan heb je geen rechten meer. En dan heb je geen zaken meer in te brengen, want dan ben je een rechterloos volk wij hebben gehoord dat de koningin Israël als goedertierende koningen zijn. Toen hebben ze gerezout voor zo'n opstandeling en voor een man die altijd tegen u gezout mogelijk zijn. Kijk, dat is de les in het hart van Gods kind. En die Syriërs oh, die hebben gemobiliseerd en weet u wat er nou ook staat? Terwijl die mensen daar in Jericho buiten de strijd gehouden worden. Ook dat heb ik vanmiddag zitten overdenken. Dat is toch een wonder, En En als die koning de strijd gaat strijden... als allemaal met de Syrië samen een oorlog begint... dan is er een volk op haar... die, die mag dan niet aan meedoen. Die zijn daar stelletjes blijven zitten... en die heeft de Heer buiten de strijd gehouden. Dat kan ook, hoor. Dat kan ook. Gods woord... Als David hoorde. Hij. Want dat is vanzelfsprekend. Dat bericht van die mobilisatie. Dat bericht van die opstand. Dat bericht van die duizenden mensen. die zich opmaken naar het koninkrijk Israëls. is voor de koning niet verborgen gebleven. Mag ik dat nog even tegen u zeggen? Want de Heer is zijn kinderen. De Heer ziet die gezanten daar in Jericho, maar die heeft ook over de grenzen gekeken. En heeft over de grenzen, heeft hij al die mobilisaties gezien. Want de Heer heeft een oog op de zijnen, op hun omstandigheden, maar ook op de vijanden. Hou er rekening mee, als je tegen God bent, dan God dat ook weet. En wat er nu gaat gebeuren? Nou, daar ga ik zo met u nog wat van zeggen. Zo is de een versie zingen? 35. Ja. 13e vers. Toen stonden ze erachter. La vromen, juichend alle tijd... Om mijn gerechtigheid verblijd dien, lust die even nooit bedwingen, maar zeggen onder vrolijk zingen, verheerlijk zij de hoogste God, hij schenkt zijn knechten, vreedzaam lot, dit meldt mijn tong met diep ontzag, uw recht, uw lof, de ganse dag, 13 van 35. U begrijpt u, hè? u toespraak je toch houden? Nou begrepen? Voor of tegen? Die met ons niet is, die is tegen. Dus niet denken dat er nog een derde weg is. Ik had vroeger in dit land iemand later nog ouderling gehoord. En ik had als een keertje gezegd, hè? er zijn mensen die willen de derde weg. Nou ja. Dat ruwe leven van de wereld, nee, toen al Maar aan de andere kant dat bij nou de leven, waar je zo vaak hoort, Gods volk dit en Gods volk zo, nee. Maar zo'n derde dag, zo'n derde weg, dat een beetje dat en dan. Toen God hem bekeerde, toen kwam hij dat vertellen. Dus ik was zo vijandig, en ik was een mannetje van de derde weg. Zoveel anders. Als ik je tegenkwam, daar uit ik mijn hoofd om. En dan langs de kerk kwam, keek ik de andere kant uit. Want ik wilde die weg vasthouden, die de derde weg. En toen leerde de Heer me die tweede weg, van God af. Ja. Toen was het afgelopen. Als God het je leert. Voor, tegen. Hoe voel ik je kindertje zo? Voor, tegen klein beetje wereld. Nou ja toch deze tijd. Doe nou. Voor of tegen. Waar ging het nou eigenlijk om? Dat zou ik nog even nu duidelijk willen maken. Nou luistert u dan. Daarom las ik u dat twaalfde vers. Waar ging het eigenlijk uh, die ammonieten en die syriërs over. Om de kerk. Om de koning Om het leven van de kerk. Om de zegeningen, de weldaden van de kerk. Want als je God aantast, als je de kerk aantast, maar ook de weldaden. En de oefeningen die God met zijn kinderen houdt. Daar ging het immers om. Wat heeft David gedaan? Gezegd, euh, nou nee, want de, de Heer zal opstaan tot de strijd en zal ze na te zijn. Aad, hij zwaait, hij en dan roept hij Joab, de krijgsover, zijn neef van een beetje wel. En Abizaï, -e, dat dus was ook al een neef van hem. Die hadden daar de leiding. En daar waren helden Davids. Hadden zichzelf geen held gemaakt. Ook als woord, zegt dat. Die zijn gemobiliseerd. En David heeft gezegd. Want die doorzacht waar het om ging. En we gingen toen om. Wel om dit doel. De hel heeft maar één doel. De totale vernietiging. Van de kerk. Waarom? Dus alles wat nog samenbundelt In ons vaderland. Niet meer, met allerlei processen. Die er omheen zijn. In wezen gaat het altijd om het levende kind. En dat heeft nu Joab gezegd. Want als hij dat grote leger. Gemobiliseerd heeft van Israël. En hij heeft het niet onderschat. Onderschat niet de strijd. Toen heeft hij Eer. Dat hij het zwaar trok en de boogschutters van Benjamin opriep. Een preekje wel. Is ze aangesproken. Heel kort, maar wel waar. Hij heeft gezegd: Weet je waar het nu over gaat? Wees nou sterk. En laat ons sterk zijn voor ons leger. Nee, voor ons volk. Dat was dat volk, begrijpt u. En waarom lag daar zo'n tere zaak heen? Omdat God na zijn eeuwige belofte uit dit volk de Messias zou verwekken. Dus die aanslag van Ammon en die aanslag van de sier was alleen te doen om het vrouwenzaad, daar ging het om... En die krijgsoverste, die man met zijn sterren en strepen, die had van de hemel licht gekregen om te zien waar het in de strijd over ging. En daarom heeft hij gezegd tegen zijn soldaten: nee, wees sterk. Hij zei: niet denk erom dat je goed schiet hoor. En denk erom dat je je pijlen neemt. En denk erom dat je slaat. Nee, als je moet sterk zijn. En Waarom moet je dan sterk zijn? Hij zegt, het gaat om ons volk. Het gaat om het volk van God. Het gaat om de belofte van de vrouwzaad. Waar het nog meer over gaat. Hij zegt, in die strijd tegen de Syriërs En het is een strijd voor de steden. Hey, ik wil erover eens te denken. Hij is toch maar één Stad David. Is er is toch maar één Salem. Het is één stad, als grote konings. Ja, maar hij zegt: gaat om de steden. En we gingen het dan om? Ach, toen de Heer na zijn eeuwige raad Israël verdeelde, toen had hij steden. En daar wonen degene met de linnen lijfrokken. En er waren in Israël ook nog zes vrijsteden. In die zes vrijsteden. Waren de prediking. Van Gods vrijmachtige welbehagen. Tot verlossing. Want in de vrijstad. Er was de eeuwige verlossing. Voor doodslagers. En wat nu de vijand wilde. Die wilde dat volk uitroeien. En wat ze wilde. Ze wilden al die heilige plaatsen niet, maken. Dan was er geen vrijstad meer. Geen stad meer. En wat dan nog meer het doel was van bij die steden, was bijzonder die stad. Waar ik u in het verleden naar gewezen heb, weet je? Toen Ark. David huppelen voor de ark stond voor de poorten van de godstad. Verheft op poorten nu de boog, reist eeuwige deuren, reist omhoog opdat ge nu koning moogt ontvangen. Van die stad waarvan de Heere gezegd heeft, ik zal Sion, ik zal daar armen spijs, hier zegenen op de ruimste wijs. Die stad waar de kerk van heeft gezongen... en Sion is van God begeerd tot een woning... om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. En die doorwinterde hoofdofficier... die heeft gezegd, gaat om de steden Gods... om de weldaren die God aan zijn kinderen vermaakt heeft... Waar het nog meer om ging. Dit. Hij boog voor de Heer. Dat was een wonder hoor. Trouwens, God je bekeert. Is dat een van de eerste weldaden. Op deze zal ik zien. Op de arme verslagen van geest. Dan ga je tegen de wereld. Ben je wel eens tegen de wereld gegaan? Hij is dat plekje in aan, mensen. Waar je het voor God verloren. wat hier gebeurt daar staat oh wat een boodschap de heren nu doet wat goed is in zijn ogen wat betekent dat hier vind ik een krijgsoverste die is ook rechteloos hier is een krijgsoverste die zijn eigen schuld draagt u zegt wat bedoelt u ach zegt u als God het nou af zou nemen, soldaat. En al die weldaarden die God gegeven heeft, weggenemen. En de heer zelfs de heerlijkheid van de Godstad overgeeft. Hebben wij dat daarna gemaakt, hè? Dus Joob die staat niet boven die Ammonieten. En niet boven die Syriërs. Want die heeft geestelijk en bevindelijk ingeleefd dat alles wat de nere geeft, dat die dat doorbrengt. En die had dus een dwaas zich voor God moeten waarnemen. Wist u dat niet? Dat de kerk met de weldaden zich als een arme dwaas voor God leert kennen. Hier is een mensenkind die zijn soldaten ingrijpende dingen zeg Gods zaak Gods naam Gods ordinatie en God niet loslaten maar God vrijlaten en als deze man nu al zo onder God is neemt God het over eigenlijk als je daarachter staat mensen er geen einde vervolgt het is allemaal van mijn hemel en toen is God begonnen en toen die Syriërs hun lagen legden maar mocht je stoppen zie ik wat de tijd betreft en ze hebben heel de zaak in de val laten lopen ze hadden daar een groep en als je de aardrijkskunde kent van het beloofde land hadden ze dat ventjes als een feuk hadden ze de zaak gezegd ze zeiden laat ze maar komen tot de godstad en dan die Syriërs van links en rechts en dan gaan we al die halden van Israël die gaan we opruimen ja, maar God keek ook een beetje mee. He. En toen heeft Joab gezegd tegen Nabizei, jij pakt die, die ammonieten. En ik pak die Syriërs. En we zijn trouw in de strijd. Als jij het moeilijk hebt, heb ik het moeilijk. En heb ik het moeilijk, heb jij het ook moeilijk. Niet waar? En dan is er nog geen pijl bijna geschoten. En dan gaat God wat doen. Luistert u maar mee. En toen u naderde Joab en het volk dat bij hem was tot de strijd. Tegen de Syriërs en ze verloren. ja, Toen heeft de Heer ze weggeblazen. Al diegenen die bezig waren. Om God zijn kerk zijn weldaden niet te doen. Moet niet zo moedeloos zijn ook kinderen. Los. Gaat toch golven wat over je leventje Nou en. En wat denk je nog? Dat ze je nog overheersen zullen ook? Toen nou. Wat zong Luther? Weet je dan nou? Ontstaan sterke helden bij. Die God laat je wapentjes maar thuis door. De knap God wat voor zijn volk neemt Neem dat maar over. En die Ammonieten dan? Want dan gaan die Syriërs, weet je wel. Dat zijn blinde heidenen. En, en Ammon, wel als Ammon ziet... Als Ammon ziet dat de Syriërs op de vlucht gaan, dan vluchten ze ook al. En dan gaan ze, zie je? De Heer zal opstaan tot de strijd. zoals zal zijn haat wijt, en zwijt verjaagd, zijt ze. En dan komen ze even later terug. Abisei en Joab met het leger. Daarom zegt, u wist het. Ach, zei, wij hebben helemaal niet hoeven te vechten. God heeft het gedaan. Nou, nou zo'n je deel, hè? Kom je er best door met je gezinnetjes, hoor, met je kindertjes. Waar je God maar over mag houden. Vraag maar aan een volk op aarde. En ze hebben overwonnen door het land. En over dat Sion, gewes, hoe hoog de nood mag gaan. God zal wij ons kop verslaan. Die harige schedelvellen. Die trots wat heilig is onteerd. En waar is schuld met schuld voor zich tegen hem doorstellen. En dan gaat het geloof triomferen. de heur. Hij zal ons Zal u de macht. En wijs beleid uit baas aan weer doen komen. U zullen als op Mozes beven. Uw pad loopt door de zee. Geen golven overstromen. Bijna voor of tegen. Bijna voor of tegen. Ik zou zeggen, dat mag toch als een gezant? Ik zeg, Paulus, toch wij gezanten van Christus, wij bewegen u tot het geloof. En bidden nu als goddorp, dat je met God verzoenen, dat je wapens neer. Eer dat God uit je vingers timmert, zoals de oude opeltje eruit vertelde. En nooit verspeeld hebt, ach volk van God, weet jij nou hoe dwaas is in dat leven? Ze lopen zo vaak met wapens in de vingers, zei tegen God, hij er ook last van. Hij er ook last van. Ja, en straks, dan gaan de laatste wapens, ja, hooisje zingen, ja, de Heer is aan de spits getreden, degene die me hulp biedt, en ik zal verlos zijn zware geden, me lust aan me na te zien. Maar mijn onbekeerde toegoder, als je dat nog nooit in de tijd gezongen hebt, zou je straks ook niet zingen. hoor. En voor een erg deel die hier bij aanvangt krediet op God, krediet op zijn leidingen. Krediet op de strijd gehad heeft. Poosje nog, verdrukking van tien dagen. Sindsdien dus zijn de negen voorbij. Amen. De Heer. Dat leven van David, waar we nu al enkele jaren met elkaar over gepraat hebben. Met al de verborgenheden en met al de lessen. Dat het allemaal boodschappen van Skoningshof mogen zijn geweest. Met een volk dat in rouw en in dood verkeert. En dat we dan niet, als die ammonieten, het beantwoorden zouden met hoon en smaad maar dat we die weldadigheden van Sion's koning zouden zien. U hebt een gewillig volk op de dag van uw heerkracht, dat u dat bevestigen. Heere, bind ons aan uw zegenwagen, denk deze ouders met hun kinderen. Dat de les van vanavond meegaan, voor of tegen. Dat het ook in de gemeente zijn kracht doet. Dat u vele mogen doen buigen voor u de levende God. Uw kinderen tot eeuwige vertroosting. Leid over de wegen die we gaan. Verzoen de taak van uw kerk in het bloed om Jezus wil. Amen. We gaan zingen. 22, twaalfde versje. Gij die God vreest. Gij allen, prijs de Heer, dat Jacob zaad zijn grote naam vereert, 12 van 22 de slotzang. Dan in vrede of van de zegenende heren. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en schenken u genade. Amen.